ZANG Zeker een hit geweest, dit nummer trouwens. The Fortunes. Mm -hmm. You've got your troubles. 1965 noteren we. En 1974. Ja, negen jaar later. Geweldige hit. En iedereen kent het eigenlijk ook nog. Uh, vandaag de dag, zou je kunnen zeggen. Oude meuk hier bij ZVL. Tot uh, 12 uur nog. En, uh, ja, we gaan er gezellig tegenaan. Ook dit uur weer. En we hebben natuurlijk zoals altijd een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever. Want hij gaat natuurlijk zoals altijd weer de straat op in de loop van de week. En vraagt dan mensen van alles en nog wat. En wat hij ze heeft gevraagd, hoor je straks hier bij ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. Maar zoals gezegd tot die tijd, heerlijke en afwisselende muziek. geweldige band. M had een paar leuke hits in de jaren 70, waaronder deze Pop Music en uh, Muzak en Moonlight, ook een prachtig nummer. Ja, ik vroeg net even aan uh, mijn collega's hier, hoe lang geleden is het dat je dit nummer gehoord hebt? Ja, de schouders gaan omhoog. Geen idee, maar ze kennen het allemaal wel. Dat is we weer lekker. Verder hoorde je Rita Franklin en The Chain of Fools, natuurlijk. De mooiste hits hoor je hier bij ZVL. En ik ga even kijken naar de kalender van vandaag. Er is een graafjanstocht in Westdorp. Er is niet zoveel te doen, behalve de laatste dag van de kermis natuurlijk in Terneuzen, Op de markt en bij het gemeentehuis. Uh, maar er is ook nog een graafjanstocht. Wat is dat voor een tocht? Ben je nieuwsgierig? Ga dan naar onze website. omroepzvl.nl. Klik agenda aan. En je ziet het gelijk. Een geel kadertje met Graaf Jan natuurlijk in beeld. Daaronder zit alle informatie. Omroep De man met een ontploft haar. Ja, zou je kunnen zeggen. Een grote zwarte bril. We hebben het over bladzoom. Dreamers. Prachtige wit van hem. Nou, en ik vind het wel lekker hoor. Maar je ziet hem natuurlijk uh, alleen maar in uh, talkshows eigenlijk. Hè? Of natuurlijk de slimste mens. Uh, verder hoorde je, even kijken, Roots Syndicate hier bij ZVL met Mockingbird Hill. Over ongeveer een minuut of tien een uh, ja, reportage van Jeroen van Gent interessant hoor, want hij heeft de mensen op straat het nodige gevraagd en hij vroeg deze week aan de mensen welke drie voorwerpen zou u willen meenemen naar een onbewoond eiland. Dus niet één, maar drie voorwerpen. Nou, ik ben benieuwd wat de mensen allemaal mee willen nemen. Ja, en je moet opletten. Ik heb het al natuurlijk stiekempjes voorbeluisterd en uh, er komen hele aparte antwoorden. Dus stay tuned. Hier bij Zetveld natuurlijk.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 up set Gelegenheidsduur zou je kunnen zeggen. Giorgio Moroder en Philip Oki. Samen in Together in Electric Dreams. En ik vraag me altijd af. Is het 12 volt? Ja, 230. Of uh, ja, 380 krachtstroom. Ja, Ligt eraan hoe heftig de dromen zijn natuurlijk. Hè? Um, verder worden de Use Corporation en Rock the Boat natuurlijk hier bij ZVL, waar we de mooiste muziek draaien voor je... en de leukste onderwerpen hebben. Zo meteen dus, over een minuut of zes, zeven... Uh, dan hebben we dus die reportage van Jeroen van Gent... en ik kijk er nu al naar uit of uh, zet ik mijn oren op scherp. Wat zal het zijn en wat is het bij jou? Antonio. Don take this in until the sun comes up and i think that what we have is like every nieuwste single van Ed Sheeran. Camera hier bij ZVL. En Millie Scott met Fernando en Filippo uit de tijd dat het Eurovisie Songfestival nog heel gezellig was en er niet zoveel gedoe om was. Ja. Die jongens hier, die prachtige hits. Mm -hmm. Bij ZVL. Goed, alles binnen handbereik. Stel u een onbewoond eiland eens voor. Is dat binnen handbereik trouwens? Of moet je er naartoe varen? En u spoelt aan, want u leidt schipbreuk, wat anders natuurlijk, want anders is het verhaal natuurlijk niet romantisch. Gelukkig liggen er ook nog drie dingen. Welke zouden dit kunnen zijn? Welke drie voorwerpen zou u willen meenemen naar een onbewoond eiland? Nou, Jeroen van Gent, ja, die vroeg het u op straat, want die vraagt natuurlijk allemaal van die brutale dingen. En hier zijn ze, uw antwoorden. En ik ben heel benieuwd naar uw antwoorden op de vraag... welke drie voorwerpen zou u willen meenemen naar een onbewoond eiland? Uh, ik weet het zelf eigenlijk nog niet. Ik moet iets eens verzinnen. Maar wat denkt u daarvan? Voorwerpen? Ja. Oké, okay, nou, mijn krultouw, mijn tandenborstel en... Uh... Is die krultouw zo belangrijk? Ja. Er, er is helemaal geen krullen. Nee, daarom. Dus... Oh? Die slaakt er af en toe in. Oh! Ja. Maar het moet een onbewoond eiland met stroom zijn dan. Ja. Uh, oh ja. Nee, maar oh ja. Oké, okay. dat kan dan ook niet. Nou, dan waai je de krullen drie. Maar ik, moet echt weg nu. Bedankt. <laughs> ja. Voorwerpen. Ja. Een ja. mes. Een huh? mes. Dat heb je nodig voor uh, Goeie. dingen snijden. Welke drie voorwerpen? Jeetje. Hoor. Naar een onbewoond eiland. Ja. Uh, je moet vuur hebben. Ja. En uh, de derde is eten. Dat ja, is de drie. Ook goed. Een, een mondvoorraad. Een flink pakket met eten. Precies. <laughs> dus, uh, dus dat. Nou, uh, zonnebrand. <laughs> dat is een goeie. Zonnebrand. Drie voorwerpen mag u meenemen naar een onbewoond eiland. Een uh, zeiltje voor boven het hoofd. De eerste nacht moet ook wat. En, uh... Ja. Onbewoond eiland. Onbewoond eiland. Een vuursteen. Goeie. En een onbewoond Was eiland. Dat is wel lastig een vuur te maken, vuursteen. Nee, ja, maar we hebben pas in, uh, wij zijn in IJsland geweest en in Lapland hebben we zo'n vuursteentje gekocht, dus die gaat mee. Nou ja, ik denk ook wel uh, een uh, zakmes zou wel praktisch ja, zijn, denk ik. Uh, ja, precies. Ja. En uh, ik heb uh, pas een uh, radio gekocht die je op batterijen kan doen, ah, je ah, weet ja, ja. het nooit. Een noodradio? <laughs> die nood gaat, radio. gaat ook mee. <laughs> Welke drie voorwerpen zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? Um. <laughs> Een luchtmatras, <laughs> ja. aansteker en uh, ik zou zeggen een hakbal. Ja. ja, goeie. Daar kan je, je wel mee redden. Daar kan je het zeker mee redden. Als je een tijdje op een onbewoond eiland zit, moet je toch iets kunnen doen. Ja, dan moet je jezelf uh, proberen te overleven. Ik denk ja. dat het daarmee wel zou lukken. Zou dat gaan bij jou? Daar ben ik niet zo zeker van, maar uh, ik denk dat ik wel een paar dagen zou kunnen overleven. Proberen in ieder geval. Welke drie voorwerpen zou u meenemen naar een onbewoond eiland? Voorwerpen, geen mensen. Nee, ja, voorwerpen. Mijn mobiele telefoon. Oh. Mijn fijne make-up. Ja. Weet ik. Maar nou, om ooit aan te hebben, geen bereik. Het, dan krijg je dat weer, ja. Dan stuur ik wel een post uit. Een post, post Welke drie voorwerpen zou u meenemen naar een onbewoond eiland? Zo'n oude, is met een tondeldoos. Ja. Om uh, vuur te kunnen gaan maken. Dat heeft iemand al verteld. Geweldig. Ja. Ah, oh, nee, nee ja, ja, dat. dat, uh, dat ja. ja, ik wil je waar. Ik ja. wil je, wat heb je nodig? Zeg maar, voedsel uh, zou het eiland uh, zelf moeten leveren. Maar vuur om je warm te kunnen houden. Of om voedsel te kunnen gaan. Maken is uh, wel handig, ja. denk ik. En, uh, en uh, een scherp voorwerp, een mes of een zo. Mes? Ja, uh, ja. En als derde, ja goed, wordt het uh, iets om jezelf warm te kunnen houden. Dus dus een kleding ja goede kleding ja is dus vrij vol pakken of zoiets of zoiets zoiets ja als voor de eerste voor, voor de eerste tijd <laughs> ja. en ja wat me, het is toch wel handig als je nog iets meeneemt twee ja, te overleven wat heb ik nodig voor de rest Dat is een hele goeie onbeleid eiland ja maar kan ik van eten meenemen denk ik mm. Ja, dat kan wel. Dan neem ik een rijst mee. Een zakreis Ja. Maar me, me, mensen zijn bijvoorbeeld een mes. Dan kun je iets snijden. Oh. En zo. En Ook bedoven. handig. Maar ik pak maar drie dingen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Is dat wel is al het is wel lastig. Ja, precies. Het is wel lastig. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Zetvereen. might understand you by and by Just move on up toward your destination Though you Just the Si en esta manera no tené la culpa Gavillón le lanzaba porque muy despreciado por eso no te perdonó llorar Echa vos llega si en esta manera no tené la culpa Amor de compraventa amor del de pasado vende vende ven, ven, ven, Ik ben hier. mi vida la fortuna de ik te zien. Heer de stilte en desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Ere imposibel no. De nada, los mismos ya kaai Maar mooi op deze eerste herfstdag Een uh, ja, lekker zomersdeuntje van uh, deze De Gypsy Kings En Leo. Natuurlijk, gezellig En Curtis Mayfield Move van Aap. Ook een uh, prachtige zonde van uh, heel lang geleden Uit 1971 alweer De tijd schiet op zeg Och, ik heb nog een uh, nummer of 8, 9 Hier klaar liggen voor jou Maar daar ga ik niet doorheen komen vandaag Dus er blijft wel weer wat liggen Voor volgende week denk ik zomaar dus, nou, ook weer een reden om volgende week af te stemmen op uh, de show. Maar deze is nog niet voorbij, want we hebben nog muziek van, jawel, Marvin Gaye en uh, Kim Weston, It Takes Two. True, just take like two.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 Thanks to baby. het nummer opeens tegen de playlist ergens. En ik dacht ik bij mezelf, god, dat is lang geleden dat ik dit nummer gehoord heb, zeg. En misschien jij ook wel. Mooie herinnering dan, toch? Diane Ross, zonder de Supremes natuurlijk, en Live Hangover. En uh, daarvoor Marvin Gaye, daar zong ze trouwens ook prachtige liedjes mee. Maar uh, Marvin Gaye zong met Kim Weston It Takes Two. Tja, dat weer grappig. Allemaal hier bij uh, ZVL. Waar de zondag Ochtend alweer te eind loopt en ik verheug me op straks dat ik weer even over de kermis wandelen en kijken naar die mensen die allemaal in die bakjes zitten en zich helemaal gek rond laten draaien. Dat vind ik altijd wel geweldig. Hoewel ik toch liever in de avond ga, zou je kunnen zeggen, want dan zijn er weer lichtjes en de muziek lekker hard en tegen elkaar in en die uh, omroepen... Ja, hoe heet die gast eigenlijk? Speakers. Die gasten die die attracties aankondigen en opzwepen. Hm, is daar een naam voor? Ik zal het zo meteen vragen aan chat GPT. Je weet nooit, misschien is er wel een naam voor. En als zo is, dan hoor je hem zo. Maar eerst, Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany.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 what about breakfast and Tiffany's? She said between us Still I know you just don't care And I said What about breakfast did Tiffany She said Alle ruimte die je hebt gegeven, spuug je gif. Nee, je hoeft, je hoeft niet meer te vrezen. Je bent God, je hebt het goed gedaan, je hebt genoeg gegeven. Neem ze terug. Alle stories die je hebt gezegd, recht je rug. Bedijn ze niet meer terug voor het gevecht, zoek ze op. Alle straten die je hebt vermeden, het is genoeg geweest. En we gaan nu anders leven. En als het dood wordt. Zijn. Je bent er maar aan, het is de nieuwe tijd. We rassen door de stad, tot onze tenen bloeden, tot onze lijven zweven, tot zon, gaan aanspreken. Niet te boos, niet te slim, niet te dik is wat ze zeggen. Wat weet je over mij bemoeien met je eigen rechten staan? u op tegen hen die ons proberen op te leggen dat we schaamte moeten voelen voor het lichaam dat we hebben? Er is genoeg geloof, geen tijd meer om te praten. Op te jagen al die hanen en die in hun hokken achterlaten. De weer is los. Nu beginnen onze dagen. En als we een... het aan de straat. Door. Geen angst niet, dan begon je halen los. We dansen door de stad, tot onze tenen bloeden, Tot onze lijven zweten, tot zon gaan smeken. En als de zon komt, zal alles anders zijn. Je bent er, maar aan, oh, dit is de nieuwe tijd. We dansen door de stad, tot onze tenen bloeden. Tot onze lijven zweten, tot zon gaan zweken. Ze geven licht in de nacht hand in hand, hand in hand. Ze geven licht in de nacht. Een prachtig actielied natuurlijk. Dat hoor je hier in de show van Pip uh, Lieke Lucas. Als het donker wordt, ja. We hadden het er straks al over het vorige uur over een app. Om vrouwen veilig te laten voelen op straat. Nou, daar had dit nummer natuurlijk alles mee te maken. Aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Uh, je hoorde ervoor Deep Blue Something en Breakfast at uh, Tiffany. Is natuurlijk eigenlijk een soort brunch hoorde vandaag. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik wens je, ja, ondanks dat het niet zo'n mooie warme dag is als gisteren. Toch een mooie dag. En ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad. Tijdens deze aflevering van De Zondagmorgen van Zetveel. Ik ben er zondag weer. Volgende week zondag om tien uur. Dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien. En heb ik ook weer mooie onderwerpen. Ik wens je veel plezier met mijn collega's vandaag. En uh, wat mij betreft, tot volgende week zondag. Dag.